8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen straks in het NOS Radio 1 journaal. ACP-voorzitter van de kamp over geweld tussen agenten... tegen agenten buiten de werktijd. En korfchef Gerard Bouwman van de Nationale Politie... die zich kapotgeschrokken is. Hoort er zo dadelijk meer over. En nu in het NOS Journaal meer over de OZB door het meegend...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 Um, er, worden ook, er zijn iets meer huishoudens waar bijvoorbeeld een vaatwasser is... wat een behoorlijke uh, tijdbesparing kan opleveren. En eten klaarmaken kost minder tijd dankzij de kant-en-klaar-maaltijden. En verder blijkt uit het onderzoek dat de gemiddelde Nederlander... per week een uur langer slaapt. Het kentekenbewijs wordt vanaf 1 januari een kaartje op creditcardformaat. Het nieuwe kaartje is volgens minister Schulz minder fraudegevoelig. Op het nieuwe kaartje zit een chip waarop de gegevens van zowel de auto als eigenaar staan. De kentekenkaart wordt geleidelijk ingevoerd. Nieuwe voertuigen krijgen er vanaf 1 januari 1. Bestaande voertuigen krijgen een kentekenkaart... als het voertuig wordt overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Na verwachting zijn in 2019 dan alle papieren kentekenbewijzen... vervangen door kentekenkaart. De Russische president Poetin heeft in Vaticaanstad... voor het eerst gesproken met paus Franciscus. Onder meer over de burgeroorlog in Syrië. De woordvoerder van het Vaticaan noemde de ontmoeting... behoorlijk hartelijk en constructief.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 En Dennis Mooi weet waar de files staan. Het zijn er nu 58. Nou, wat dat betreft valt het reuze mee. Maar er zitten wel wat bijzonderheden tussen. Bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht staat tussen Boxel Noord en het knooppunt Empel 8 kilometer. Het is daar zo druk vanwege een ongeluk eerder vanochtend. Alle rijstroken zijn dus weer open. Ja, dat geldt nog niet voor de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roulevare en Zweene en Rijndijk veel vertraging over 7 kilometer. Door een ongeluk met een tweetal vrachtwagens vanochtend vroeg. Er is maar één rijstrook open daar. Omrijden kan via de A44, maar dan kom je echt in de van de regen in de drup... want er staat 10 kilometer nu tussen Warmond en Wassenaar. De A58 vanuit Breda naar Tilburg, daar staat tussen Bavel en Goorden... 10 kilometer ook. Het komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Geweld tegen politieagenten, buiten werktijd. Dat blijkt gemeen goed te zijn. Hoort u zo de ACP over en de Nationale Politie. Blijf luisteren.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 Tegelijkertijd moet voor een aanvullende zorgverzekering, bijvoorbeeld, meer worden betaald. Gaan we weer toe naar een klassenmaatschappij? Kijk er dus, altijd wat om 10 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Wilt u een DM-expert die de verwachtingen van haar klanten overtreft? Waren Willis is cent.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 Met Lara Rense. Door het Lara Rensen. Dan hoor het zaak belasting. De OZB gaat komend jaar weer omhoog. De logica daarvan lijkt ver te zoeken. In tijden dat huizen meer waard worden, dan gaan de tarieven omlaag. En als huizen minder waard worden, gaan de tarieven omhoog. Juist, straks de Vereniging Eigen Huis nu eerst geweld tegen agenten. Veel politieagenten hebben namelijk ook privé te maken met geweld. Eén op de drie agenten is in de vrije tijd slachtoffer geweest van geweld... dat direct met werk te maken had. Dat blijkt uit onderzoek van de politievakbond ACP. En de voorzitter daar is Gerrit van den Kamp. Meneer van den Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. 1 op de drie, 30%, procent, dat is veel. Ja, dat... Uh... Als zelfs uh, ver boven datgene wat wij zelf ingeschat hadden. Dus deze uh, resultaten vinden wij wel schokkend. En dit getal komt uit um, een enquête... waarbij u politieagenten heeft gevraagd naar hun ervaringen? Ja, het maakt onderdeel van een grotere uh, enquête... over geweld uh, in algemene zin bij de politie. En hoe uh, daar maatregelen voor te nemen. En er zaten ook een aantal vragen in... over geweldsdoorwerking in privéleven. En, ja, dat is natuurlijk voor politiemensen buitengewoon schokken... dat ook hun eigen privé niet veilig is... en uh, hoe ze daar dan uh, mee om moeten gaan. Ja, Komt dit overeen met bijvoorbeeld aangiften die zijn gedaan door agent? Want dit gaat natuurlijk om ervaringen. Wat, wat zijn de cijfers die daar tegenover staan? Nou, er wordt relatief weinig aangifte gedaan... omdat men probeert op andere manieren uh, dit op te lossen. Uh, het bestaat soms uit pesterijen, achtervolgen, vernielingen. Dan volgen er wel aangiftes. Maar soms is het ook heel moeilijk om die daders te achterhalen... Um, ja, en dan ligt het er dus ook aan of de organisatie in staat is... om dat uh, aan te pakken en te proberen die daders op te pakken. Uh -huh. U had het al over pesterijen. Wat maken agenten nog meer mee als ze thuis zijn? Nou, um, collega's, een goederen worden vernieuwd. Dan gaat het over autospiegels, uh, bekrassen van auto's... soms stenen door ramen, maar ook fysiek geweld. Tot en met um, geweld tegen gezinsleden toe. En uh, dat kan soms jarenlang voortslepen... Um, ja, en als het dan uiteindelijk tot een rechtszaak leidt... zijn de uitkomsten daarvan vaak ook nog teleurstellend. En dat heeft rechtstreeks te maken met het werk dat de politieagenten doen. Zijn het vaak ook uh, bijvoorbeeld mensen die aangehouden zijn... of familieleden van mensen die aangehouden zijn? Ja, daar heeft het mee te maken. De precieze omvang van die groepen of individuen... daar willen wij ook dat er nader onderzoek wordt gedaan... want daar willen we meer van weten. Want, want dat weet u gewoonweg niet. Is, dat is nog niet heel erg uh, precies helder... Uh, omdat bij ieder van dat soort uh, daders je ook een aanpak moet uh, zien te creëren. Uh, maar voor ons is het belangrijk dat dit nu op tafel komt. En um, dat soort zaken zo snel mogelijk en zo hard mogelijk worden aangepakt. Want het is voor ons volstrekt onaanvaardbaar. Hoe zijn die agenten daar zelf onder? Uh, ik kan me voorstellen dat je als agent nou, enig geweld uh, op het werk wel accepteert. Omdat dat ja, misschien met het werk te maken heeft. Maar dat dat privé weer een hele andere zaak is. Ja, politiemensen worden opgeleid om met geweld om te kunnen gaan. Zowel tegen hun gericht als zelf toe te passen. Dat is onderdeel inderdaad van het werk. Het is niet gewoon natuurlijk. Geweld hoort eigenlijk er niet bij. Maar ze accepteren dat dat wel onderdeel is van wat ze dagelijks uh, te doen hebben. Uh, maar je privé moet wel veilig zijn. Daar moet je bij kunnen komen van het werk. Daar moet je je veilig voelen. En het is natuurlijk al helemaal onafvaardbaar dat je familie en gezinsleden daarmee te maken krijgen. Want ja, dat uh, gaat veel te ver. En wat doet het met agenten? Wat hoort u van ze? Nou ja, het belangrijkste wat je constateert is dat collega's zich heel onmachtig voelen. Want je kunt bijna niet optreden tegen dit soort mensen, want je weet vaak niet wie het is. En als het wel is, dan is het vaak moeilijk om daar iets tegen te doen. En het permanente gevoel van onveiligheid gaat aan je vreten met stress, uh, met uh, soms ook ziekteverzuim, maar ook problemen in familie en relaties in. Ja, dat is allemaal natuurlijk uh, niet de bedoeling als... Als, als zijnde een politieman of vrouw. Voorzitter van de politiefakbond ACP, Gerard van der Kamp... dank u voor de toelichting op dat onderzoek... de enquête die gedaan is onder agenten. Ik heb ook contact met korpschef Gerard Bouwman van de Nationale Politie. Meneer Bouwman, welkom in onze uitzending. Ja, dank u wel. Goedemorgen. Uh, wat vond u van de cijfers toen u ze onder ogen zag... van de enquête van ACP? Het, het korte antwoord is... ik ben mij rotverzokken van, uh, van het volume. Dat is het antwoord. Wordt geschrokken van de hoeveelheid ja. gewelddadigheden die politieagenten in, nou, in vrije tijd tegenkomen? Ja, kijk, dat, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, dat politiemensen met geweld te maken uh, krijgen in hun werk, dat weten ze als ze aan dit vak uh, beginnen. He, dat, uh, dat hoort nou eenmaal bij dat vak. Uh, en als de dingen niet anders kunnen en het moet toch gebeuren en je hebt alles gedaan, alle andere mogelijke dingen, dan uh, rest slechts geweld. En dat, ik laat ik maar zeggen, in een, uh, op een gefaseerde manier. Dus die politiemensen, die kunnen we wel weerbaar maken, dat doen we ook. En dat zijn ze trouwens ook. Maar in de thuissituatie is dat een andere. En wat ik eigenlijk helemaal schokkend vind, en ik ken daar wel voorbeelden van, uh, gewoon uit mijn dagelijkse praktijk dat ook het gezin daarbij betrokken wordt. Dus laat ik het zo zeggen: als de politieman weerbaar genoeg is, en dat zijn ze, maar je doet het via kinderen, of laat ik maar in mijn geval zeggen, of via kleinkinderen of anderszins via je gezin. Ja, veel kwetsbaarder kan het niet worden, want dat raakt je natuurlijk dubbel. Maar wat zegt u nou? Dat ken ik uit eigen ervaring. Ik, ik, ik ken het, voorbeelden, niet dat ik het zelf heb meegemaakt... maar ik ken de voorbeelden, eh, heel recent, van collega's die daarmee te maken hebben gekregen. Kunt u een voorbeeld geven? Nou ja, een recent voorbeeld is een politieman die laat ergens in Nederland zijn hondje uit. Die wordt herkend door, eh, door twee jonge mannen op een scooter. En die die eerder in hem. aanraking waren gekomen met politie en justitie? Nou, in ieder geval met deze politieman, met die justitie, dat weet ik niet. Maar mm. die herkennen hem als politieman en dat is voldoende reden om te stoppen. ...en om te gaan slaan en, uh, en meppen. Um, en dat is iets, uh, laat ik maar zeggen, waarvan je kan denken... ...ja, dit, dit is volstrekt doorgeslagen. En mij gaat het erom, kijk, als, als u gevraagd zou hebben... ...wat is het percentage politiemensen wat daarmee te maken krijgt... ...dat gaat niet over de werksituatie, want die snap ik wel. Maar het gaat nou juist over thuis. Het gaat nou juist over gezin en over, over dat soort elementen. Ja, dan was ik niet in de buurt gekomen van dat percentage. Nee. En ik heb ook, kijk, de vraag of, of dit nou helemaal representatief is. Hè? Want de vraag is, wat hebben we nou precies onder geweld verstaan? Wat, hoe zit dat nou? Maar die 29%, kijk, al was het 10% geweest. Dan is het nog echt schrikbarend hoog. He, dus het gaat echt om het signaal wat daarmee wordt afgegeven. Oké. Okay. Meneer Bouwman, ik wil even terug naar um, uh, meneer van Kamp. Want um, u hoorde meneer Bouwman zeggen... politieagenten zijn wierbaar. Daar zijn ze ook voor opgeleid. Ook voor geweld op het werk en ook, nou ja, desnoods ook thuis. Maar dat kunnen ze aan. Het gaat vooral om die gezinsleden. Toch hoorde ik u zeggen, meneer Kamp... Uh, dat het voor ze thuis ook heel moeilijk is als ze daarmee te maken krijgen. Ja, ik denk, ik denk dat uh, Korpschef en ik uh, op dit punt absoluut niet van mening verschillen omdat um, dat heeft namelijk helemaal niets te maken, maar dan ook niets te maken met het werk. Nee. En um, we vinden al dat geweld tegen politiemensen en dat je dat zoveel mogelijk moet beteugelen. En uh, Het is waar wat ik al zei, dat het onderdeel is van het werk. Maar het gezin hoort daar natuurlijk absoluut niet bij. En dit percentage is ook veel hoger dan wat wij überhaupt hadden kunnen inschatten. Um, en um, daarom is ook verdiepend onderzoek wel nodig om te kijken hoe ziet het er nou helemaal precies uit. Maar vooral, wat gaan we er nu tegen doen? Okay, uh, okay. En dat is voor ons het meest belangrijk. Nou, meneer Bouwman, wat, wat kunt u met deze gegevens doen? Nou, het eerste wat ik uh, gedaan heb, is uh, uh, gezegd dat ik vind... dat er echt een verdiepend onderzoek moet komen. He, dus, uh, uh, nogmaals, representatief of niet, he, dat, dat neem ik aan. Er zijn meer dan duizend uh, politiemensen, leden overigens van de ACP... maar dat doet er niet toe. Uh, en dergelijke reactie geven, dit percentage komt eruit... is dat een voldoende signaal, krachtig signaal... om die verdiepingsslag te maken... En er zit overigens nog een element in, hè? want uh, laat ik het zo zeggen... ik vind dat geweld tegen hulpverleners, alle hulpverleners... maar ik heb het over de politie in dit geval. En met name als er thuis zo'n situatie is... dat dat prioriteit moet hebben in de opsporing. Mm. Hè, dus het kan niet waar zijn dat door ons werken... waar politiemensen met ziel en zaligheid in werken... en dat doen voor de veiligheid van de maatschappij... dat als resultaat daarvan je gezin bedreigd wordt. Voor mij is de reactie, dat heeft altijd prioriteit... En nog één ding, hè. ik vind, en zo zit de politie ook in elkaar... zo zitten de politiemensen ook in elkaar... die zijn er ook voor elkaar, om elkaar te beschermen... om elkaar te helpen. Dus... De prioriteit moet dit absoluut krijgen, niet ja. alleen bij ons, maar in de keten. Maar dan is het misschien ook verstandig, meneer want dat vroeg ik net aan meneer Van den Kamp van de vakbond, hoe vaker aangifte wordt gedaan. Dat wordt niet vaak gedaan, omdat ze het ja, het liefst op een andere manier willen oplossen. Maar misschien is het toch verstandig om wat vaker aangifte te doen tegen dit soort gewelddadigheden na werktijd. Mijn reactie is altijd aangifte doen. Altijd. En uh, ik vind ook, hè, dat hoe groot hoe klein het is... Hè, ik, ik vind dat we daar onmiddellijk en alert op moeten reageren. Dat moeten we als politie houden. Dus doe we altijd een aangifte. Korpschef Gerard Bouwman. Dank u wel voor uh, uw commentaar op de vakbondcijfers van de politiebond ACP... over geweld tegen politieagenten buiten werktijd. Gaan ja, we maar weer eens even kijken hoe het is op de Nederlandse snelwegen. Dennis mooi. In het oosten is zojuist een ongeluk gebeurd op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Rijssen en Markelo staat 3 kilometer. De linkerrijsstok is dicht. En de A2 Utrecht-Den Bosch, daar is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Geldermals en Zalbommel staat 6 kilometer. Twee rijstroken zijn afgesloten. En de andere kant op richting Utrecht is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd bij Den Bosch. Maar daar is de weg weer vrij. Staat nog 9 kilometer vanuit, vanaf Bokstel. Op de A4, eh, A4, moet ik zeggen, richting Den Haag. Tussen Roelofaar en Svenen, en Rijndijk. 8 kilometer, nog steeds vanwege dat ongeluk met die twee vrachtwagens. Nog steeds is er maar één rijstrook open. Eh, omleidingsroute, die loopt helemaal vol. 14 kilometer staat er nu op die A44 naar Den Haag. Tussen Kaagdorp en Wassenaar. En de A58 Breda Tilburg tussen knooppunt sint Annabos en Gorle, 9 kilometer... komt ook door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer open. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. 17 minuten over 8 is het. De onroerend zaakbelasting, dat is een thema dat regelmatig terugkeert in onze uitzending. De OZB stijgt volgend jaar voor het eerst in drie jaar niet harder dan de gemeenten hebben afgesproken met het Rijk. Uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 109 gemeenten blijkt de gemiddelde een uh, gemeente 2,3 meer aan OZB te verdienen. Nou, afgesproken was dat dit maximaal 2,45 mocht zijn. Dat zit daar dus onder Hans-André de Laporte van de Vereniging Eigen Huis. Welkom in de studio. Ja, goedemorgen. Fijn dat u er bent. Dat is op zich goed nieuws, toch? Dat is op zich goed nieuws voor huiseigenaren. Want ieder jaar is de gemeente namelijk boven die afspraak met het Rijk uitgegaan. Dat heet de macronorm. En ieder jaar moesten we weer constateren dat er toch weer meer was opgehaald aan OZB. En uh, dit jaar blijven, ze inderdaad, blijven de gemeente eronder. En dat is, uh, dat is een gemiddelde van de 109 gemeenten. Een steekproef die we nu hebben gedaan. In februari hebben we alle 400 uh, gemeenten. Dan kan je, het, kan je de einduitslag zien, zoals het heet. Maar nu lijkt het inderdaad uh, dat de gemeenten zich houden aan de afspraak. Nou, dat is ook wel eens goed om te horen. Hoeveel moeten eigenaren van Huizen volgend jaar gaan betalen? Meer gaan betalen? Nou ja, dus die, die 2,3 procent, dat verschilt enorm hoor. Je hebt in uh, uits, uh, uh, uitschieters erbij. Ik zal het niet voorlezen zoals de oude waterstanden van Weesp plus 4,5. Maar als je in de gemeente Koggeland woont, dan uh, ga je 23 procent meer OZB betalen. Wat dat was blijf... het daar, nul of zo? Of? Nou, dat, dat, dat is inderdaad een gemeente die is heel goedkoop. Dus als je, als je 23 procent van een laag bedrag bij moet betalen, dan valt het toch nog mee. Want Koggeland behoort toch nog steeds tot een van de laagste gemeenten. Maar Velzen in Noord-Holland en de, de stad Groningen, ja, die gaan toch 10%, en, uh, 10 meer OZB betalen volgend jaar. En dat is natuurlijk wel fors. Het probleem is natuurlijk ook, dat is alleen een rekening die huiseigenaren krijgen. Uh, het geld wat de gemeente ermee ophaalt, gaat naar algemene voorzieningen voor iedereen. Mm -hmm. En de gemeente bepaalt zelf waar naartoe en ja. hoeveel geld er naartoe gaat. Maar het wordt betaald door mensen met een eigen huis. En daar is het natuurlijk een, uh, een probleem, want uh, de mensen die, uh, de, de huurders, die ook die voorzieningen gebruiken, die krijgen die rekening niet. Nee Dat vindt u onterecht natuurlijk als uh, vereniging eigen huis, kan ik mij zo voor Stellen, want die komt toch voor de huiseigenaar? Ja. Uh, iets meer dan de helft van de Nederlanders is huiseigenaar. Iets minder dan de helft is dus huurder. Uh, maar je ziet dus dat, uh, uh, dat de huiseigenaren ieder jaar meer betalen voor het wonen in hun huis. Het voelt ook niet helemaal goed, want het huis is weer minder waard geworden. Al uh, een paar jaar op een rij worden huizen minder waard en toch zie je dat de belasting uh, stijgt. Dat, uh, gevoelsmatig is dat niet juist. En als je dan ziet is dat dat alleen bij de huiseigenaren terechtkomt en niet bij de, bij de huurders. Helemaal niet om de huurders nu uh, een, een hak te zetten, maar het gaat wel om een eerlijke verdeling uh, van de, van de lasten en de, en de lusten. Is het lusten. niet zo dat over het algemeen huiseigenaren... Uh, het wat breder hebben dan, dan huurders... omdat huiseigenaren uh, ja, wat meer te besteden hebben... daardoor een huis kunnen kopen? Nou, Dat, dat valt heel erg tegen. Um, huiseigenaren hebben over het algemeen uh, ervoor gekozen... om een huis te kopen met een hypotheek. Die hebben hoge hypotheeklasten. Maar kunnen dat ook, hè? omdat ze wat meer verdienen... dan uh, mensen die huren over het algemeen? Ja als, nou ja, als je te weinig uh, verdient om een hypotheek te krijgen... dan, dan is het kan je antwoord ja, kopen. Dan zit je in ja. een sociale uh, huurwoning. Uh -huh. Um, maar de, voor, dit, dit gaat echt om gemeentelijke voorzieningen... die door iedereen uh, worden gebruikt. En het veel eerlijker zou het zijn om dat naar een rato te doen... van bijvoorbeeld de omvang van het huishouden... dat een één persoonshuishouden minder betaalt dan een gezin met vier kinderen. Okay. Of, nou, of op basis van draagkracht. Maar nu zie je dat mensen die um, zitten met een eigen huis... en of dat nou heel veel waard is of ze nou veel verdienen of niet... dat maakt, dat maakt helemaal niet uit. Maar ieder jaar betalen ze aan de gemeente meer om in dat huis te kunnen wonen... Um, Terwijl de, uh, het huis minder waard is geworden. Die hypotheek uh, overigens niet hoor. Maar nee. dat, zijn al, dat zijn andere discussies. Uh, is dat ook de reden waarom u zich zo richt op de OZB? Want uh, in een onderzoek dat is uitgevoerd door de NOS... zeggen veel gemeenten die hun relatief hoge OZB-aanslag hebben... dat ze uh, lage andere lokale lasten hebben. Zoals bijvoorbeeld Rio en Afvalheffing. Uh, het gaat er toch eindelijk om... Om hoeveel mensen in totaal betalen. Hè? Ja. Hoeveel, hoeveel last die in totaal verspreid zijn. Die rekening die is ook inderdaad opgebouwd uit OZB, riool en afvalstoffenheffing. En sommige gemeenten die laten die afvalstoffenheffing dalen. Mm. En dan, ja, dan ziet dat wat prettiger uit in het, in het totaal. Maar over de hele linie stijgt het hoor. De rioolrechten stijgen en de afvalstoffenheffing. Dus het, het gewoon het ophalen van het huisvuil. Ook dat daarvoor gaan alle Nederlanders volgend jaar iets meer betalen dan, dan dit jaar. Hoe zou het anders kunnen of moeten, wat u betreft? Nou, ja, die rioolrecht en die afvalstoffenheffing, dat is een kostendekking. Dus daar, daar kan de gemeente helemaal niet aan gaan verdienen. En gemeenten die daarop besparen, ja, die, kunnen samen, die, die doen dat door samen te werken, door één contract te sluiten met het bedrijf wat dat afval ophaalt. En daardoor wordt het voor de mensen wat goedkoper. En dat is een goede zaak. Dus gewoon efficiënt werken. Maar dat is, dat is echt kostendekkend en niet meer uh, dan dat. En de OZB. De, is dit echt het belastinggebied... wat de gemeente helemaal zelf bepaalt. Mm. En ook, uh, ook gebruikt... bijvoorbeeld om de begroting sluitend te ja, maken. Precies, ja, precies. Dat, dus dat, dat is ook vaak. wat en de VNG wat aangeeft. aangeeft hè, dat ze daarmee ook uh, kunnen en moeten schipperen... omdat dat hetgene is waarmee ze die verschillen kunnen, kunnen vereffenen. Hans-André de Laporte, ik moet het hierbij laten. Van de vereniging Eigen Huis. Fijn dat u ons even te woord wilde staan. Dat u naar de studio wilde komen vanochtend. Dank. Mark Robin Visser, die is niet in de studio. Nee, die is uh, in Enschede, Mark Robin nog steeds bij ja. de familie Parsoen in Enschede. Ze zijn bezig met de voorbereidingen van die stille tocht. Wat gaat er straks gebeuren? Nou, uh, wat we op dit moment zo meteen geloof ik even moeten gaan doen, dat is uh, de, de spandoeken inladen. He. De ja. spandoeken die gisteren uh, zijn gemaakt. Er zijn ook nog spandoeken gedrukt. Wat staat er allemaal op die spandoeken? Nou, uh, zoals u uh, vanmorgen ook uh, mee heeft geholpen... een van de spandoeken staat erop, uh, help, uh, uh, help de christenen in Syrië. Ja. Uh, de tweede staat een tekst erop, laat de bischoppen vrij. Want uh, zes maanden geleden zijn twee bischoppen ontvoerd. En, uh, uh, uh, dus uh, dat is een van die spandoeken. Ja. En uh, een derde staat er, uh, stop uh, de oorlog in Syrië. Jullie gaan straks naar Den Haag. Meneer Eelgoen, goedemorgen. Goedemorgen. Een van de mede-initiatiefnemers samen met uh, meneer Barsoem. Hè? Klopt. Ja. Uh, spandoeken dus. Een petitie die jullie gaan aanbieden aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Wat heeft het allemaal voor zin eigenlijk? Nou, in de eerste plaats uh, willen we uiting geven aan ons verdriet en onze solidariteit tonen met onze gemeenschap in Syrië. En de tweede plaats, juist voor de, ja, de mensen die daar nu nog zitten... of in vluchtelingenkampen in uh, landen eromheen... Uh, toch dat Nederland ze helpt, op welke manier dan ook. Ja. Wat zijn de laatste berichten die u uit Syrië hebt gehoord? Uh, een van de laatste berichten was heel triest. Uh, dat was uh, dat uh, vier kinderen uh, de dood hebben gevonden in, in hun huis. En hoe is dat gebeurd? Ja, nou, mortieraanval. Uh, door uh, jihadistische groepen die uh, dorpen belegeren. Hoe komen dat soort berichten tot jullie? Via Facebook, uh, via nou, de kerkelijke organisaties soms ook. Uh, maar we hebben ook een internationale vertegenwoordigende organisatie. En die is ook uh, heel actief op dit ja, dossier. Ja. Heeft u zelf familie, vrienden in Syrië? Nee, ik zelf niet. Nee. Maar ik ken genoeg mensen die er vandaan komen en daar wel familie hebben. Ja, ja, ja. Meneer Barsoem, uh, u heeft een broer en nog andere familieleden? Ja, klopt. Uh, mijn broer die woont in Damascus en uh, twee ooms en een tante in het noorden van Syrië. Uh -huh. U heeft een week of twee geleden nog contact uh, gehad. Hè? Hoe is het met hen? Nou, uh, gelukkig uh, nog steeds uh, redelijk, maar ze zijn heel erg bang. Want uh, dagelijks gebeuren uh, nare dingen. Uh, mensen, vrienden, kennis van hen, die, uh, ja, die zijn uh, dood. Dus uh, ja, het is vreselijk. Het is, jullie vinden het belangrijk om het ook in Nederland onder de aandacht te brengen... onder de aandacht te houden? Ja, klopt. Uh, wij zelf leven hier in Nederland. Uh, ik ben zelf hier geboren ook, uh, in vrijheid, in veiligheid. Uh, ik heb naar school gekund, ik uh, mag werken, ik mag me verenigen. Mm -hmm. um, ja, dat alles uh, ja, dat was al lastig in Syrië... en dat is nu helemaal uh, onmogelijk geworden voor onze mensen daar. En ja, toch Nederland uh, voorlopen in de internationale rechtsorde... En dat Nederland ook het, uh, een geluid kan laten horen in deze kwestie. Nou, dat gaan jullie doen met een stille tocht in Den Haag. Ik zou zeggen, laten we de uh, spandoeken gaan inpakken. En dan gaan we verzamelen hier in Enschede? Inderdaad, bij de Sint-Curiakoskerk. Oké. Okay. Nou, ik ga met jullie mee. Laten we gaan. Oké. Okay. Pak de pan op voor mij. Dan gaan, we, gaan, we ja, he, dan gaan we met de auto? Ja, we gaan met de auto. Ja, we gaan met de auto. Nou, let's go. De jas aan, het is koud buiten. Op naar Den Haag. Daar gaan ze vanuit uh, Enschede nog een lange reis te gaan. Mark Robbie Visser, u hoort hem uh, later vanochtend nog eventjes. 64 jaar is hij inmiddels, maar van stoppen wil hij nog niks weten. Inderdaad, Bruce Springsteen. Zijn Wrecking Ball tournee is nog maar net afgelopen en heeft nu alweer plannen voor een nieuw album. High Hopes. Komt januari volgend jaar uit en zo klinkt de titeltrack. track. Arts Roy Akkers, presentator en groot Bruce Springsteen-fan, goedemorgen. Goedemorgen. Is het wat? Nou, dat haal dat, dat, je dat, dat geeft. En dan komt het flauwste woordgap van de ochtend ja, al aan, maar dat is goede hoop op het album, hoor. <laughs> en er staan wel veel, veel nummers op het album die al bekend zijn bij de fans, die die, die, die live al regelmatig laten horen, Voor die one Shots. Tom Jote is al eerder verschenen, dus ja, het, ik, ik kijk er enorm naar uit. 14 januari is het zover. Ja, is, is het zo voor Bruce Springsteen-fans... dat ze er geen genoeg van kunnen krijgen? Dat, zo is het ook een beetje met, met Woody Allen. Hè? Die blijft ook maar films maken. Maakt het niet uit wat die maakt? Dat vind ik wel de mooiste vergelijking dan weer van de ochtend. Woody Allen met Bruce Springsteen. Ja toch? Oh, echt ja. hetzelfde. <laughs> ik zie het net anders. Nou ja, het is bij Springsteen de, de, de uitspraak is: je hebt uh, Bruce Springsteen fans en mensen die hem nog nooit live gezien hebben. En dat is het ook wel. Ik heb hem de afgelopen zomer weer verschillende keren zien optreden met een groep vrienden. En je kan geen weerstand bieden aan het optimisme en de energie en de band met de fans die de man heeft. En gaat hij weer op, op wereld toe, nee, denk je? Ja, hij gaat dus, en dat is wel heel verleidelijk, hij gaat optreden in Australië. Uh, dat gaat hij doen met Tom Morello, die ook meespeelt op dit album, de gitarist van Rage Against the Machine. Uh, hij gaat ook naar Zuid-Afrika. En ik zat dit weekend zo eens te kijken daarna. En ik heb ook kaartjes gekocht voor Zuid-Afrika. Ik, ik kom Meent. het niet inhouden. Ja, ik weet nog niet of het nou gaat lukken om erbij te zijn, maar ik heb de kaartjes in ieder geval voor Kaapstad. Heb je dat vaker gedaan, Springsteen Achterna Reizen? Ja, ja, ja, ik ben uh, even kijken. Afgelopen zomer zijn we sowieso natuurlijk naar Duitsland geweest. We gaan met een groep van wisselende samenstellingen. Er zijn mensen in Barcelona geweest, in, in Italië. Ik ben naar het slot geweest in Ierland, in Kilkenny, waar hij een klein stadion voor 16.000 mensen uh, zijn, zijn tour afsloot. Het was fantastisch om mee te maken. Dat hele dorp werd overgenomen door uh, Springsteen-fans. Uh, en juist daar de tour afsluiten. Een tour die gaat over de gevolgen van de crisis. Nou, die had daar nogal toegeslagen op het, uh, het Ierse platteland. Uh, dus dat was heel mooi om erbij te kunnen zijn. Hoeveel concerten heb je wel niet gezien van hem inmiddels? Ja, ik heb er behoorlijk wat gezien. Maar ik ben in, mijn, in, in de groep met wie ik ga, ben ik, ben ik nog het groentje. En daar oh, word ik ook telkens okay. weer op gewezen, hoor. Er zijn mensen die in... Uh, de jaren tachtig. Schrijver Kluun gaat ook vaak mee. Die was er al bij in de kuip in de jaren tachtig. Ja, dat ga ik nooit in kunnen halen. Dus je hebt helemaal niks te vertellen echt in die groep. Op geweest. Nee, ja. nee, ik moet vooral mijn mond houden. Aha. Daarom ben ik zo blij dat jullie mij deze keer. Ja, ja kom... dat begrijp ik. Nu wil ik iets van geloofwaardigheid. Ja, Zuid-Afrika, uh, daar wil je wel heen. Dus, uh... Ja, dat, dat is eind januari. Ja, als, het, als het zou lukken qua werk en zo. Om erbij te kunnen zijn. Dat is fantastisch. Hij speelt in Kaapstad in, in, in een kleine uh, venue. En dan gaat hij naar Johannesburg. Naar een stadion voor honderdduizenden mensen uh, ja, Om dat verschil te kunnen zien, dat is wel... Het, het, het lijkt, ook al sta je tussen 100.000 mensen... alsof je speciaal voor uh, degene op de eerste rij zingt, maar ook voor degene op de laatste rij of iemand ertussenin, zoals ik. Uh, okay. je, je voelt je aangesproken. nou Kijk, kijk vooral maar één, één tip voor de dag. We, we moeten toch met z'n allen deze door. Kijk op YouTube naar Dream Baby Dream, dat clipje. Okay. Dan zie je de band, de, de, de band met zijn fans. En, en de energie van de, de meester himself. Bruce Springsteen. Ja. Art Royaak, fijn om je even gesproken te hebben vanochtend. Goedemorgen nog. Goedemorgen. Heeft uw organisatie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 Veel politiemensen hebben ook in hun vrije tijd te maken met geweld. Bijna 30% is in eigen tijd slachtoffer geweest van geweld dat met het werk te maken had. Blijkt uit een enquête gedaan in opdracht van de ACP, de politiebond. ACP-voorzitter Kamp noemt de uitkomsten schokkend. En de korpschef Bouwman van de Nationale Politie wil dat het openbaar ministerie de daders strenger straft. Afghanistan zet de relatie met Nederland op het spel als het land als straf voor steniging gaat invoeren. Die waarschuwing gaf minister Timmermans gisteravond in Nieuwsuur... Het voorstel komt van een Afghaanse werkgroep... die naar nieuwe strafwetgeving kijkt. Nederland betaalt mee aan de wederopbouw van Afghanistan. Maar Timmermans waarschuwde dat aan die hoop snel een einde komt... als er weer wordt gestenigd. Kentekenbewijs wordt vanaf 1 januari een kaartje op creditcardformaat. Het nieuwe kaartje is volgens minister Schuls minder fraudegevoelig. En op dat kaartje zit een chip... waarop de gegevens van zowel auto als eigenaar staan. Kentekenkaart wordt geleidelijk ingevoerd. Nieuwe voertuigen krijgen er vanaf 1 januari één... En bestaande voertuigen krijgen een kentekenkaart... als het voertuig wordt overgeschreven op de naam van de nieuwe eigenaar. En met nog amper zeven maanden te gaan voor het WK Voetbal... Uh, ligt de bouw van twee stadions in Brazilië achter op schema. De FIFA wil dat eind dit jaar alle stadions zijn opgeleverd. Maar zowel in Manaus als in Cuaba... Uh, is het stadion verre vanaf. In Manaus, de meest westelijk gelegen speelstad... in het midden van het Amazonegebied... loopt het project ver achter op schema. Met een dak dat nog, op de juiste ondersteuning moet, uh, dat nog de juiste ondersteuning moet krijgen. En de helft van het aantal stoelen dat nog niet is geïnstalleerd. Dat zijn de hoofdpunten. Dan het weer. Marco Verhoeven van Weerplaza.nl Vertel, wat staat ons vandaag te wachten? Ja, tamelijk rustig weer denk ik. De wind stelt niet zo heel veel voor. Misschien even een vijfje langs de kust... maar het algemeen zwak tot matig uit het noorden 2 tot 4. Um, ook rustig weer uh, wat betreft het weerbeeld zelf. Er valt wel een enkel buitje op dit moment... Goed, het zijn echt lichte buitjes, heel erg nat word je er ook weer niet van. En tussen die buien door is droog maar wel overwegend bewolkt. Vanmiddag gaat dat enigszins veranderen. De buitjes worden steeds minder in aantal en tussen de wolken door schijnt wat vaker de zon. En dan hebben we temperaturen van 5 tot 7 graden. Ik moet er nog even bij zeggen, op dit moment is het in het uiterste oosten van het land nog heel fris met temperaturen rond het vriespunt. Oké, okay, nou dan moeten we aan wennen zo langzaamaan, toch Marco? Zeker, het hoort erbij hè? Zo is het. Ben ik ben het helemaal met je eens. Marco Verhoef van weerplaza.nl. Dank je wel. Dennis, mooi. Wat zie jij op de weg? Dat er nog uh, 56 files staan. Uh, normaal gesproken is half negen het uh, drukste moment van de ochtendspits. Uh, er staat nu 240 kilometer, en wat dat betreft zit waardig op schema. Er zijn vanochtend wel een aantal aanrijdingen gebeurd. Op uh, de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht staat tussen Bokstel en Knopend Empel daardoor nog 11 kilometer. En uh, een stukje verderop, en daar staat uh, uh, vanuit, uh, tussen sint Gestel en Waardenburg 13 kilometer. Vanuit Utrecht naar het zuiden is het ook misgegaan. Tussen Beest en Zalbommel 8 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Veen en, en Zoetenwouder-Rijndijk 9 kilometer. Twee rijstroken zijn er nog dicht. Dat betekent dat er eentje open is. En Er is vanochtend rond een uur of vijf een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens. En Rijkswaterstaat verwacht uh, dat die weg rond uh, kwart over negen weer open zou kunnen gaan. Okay. De A44 naar Den Haag, dat is de omleidingsroute voor die A4. Die staat inmiddels goed vast. Tussen Kaagdorp en Wassenaar, 14 kilometer. In de A58, Breda Tilburg, tussen Knop en Sint-Annebos en Goorlen... 9 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Straks is mijn gast, PvdA-minister Frans Timmermans... van Buitenlandse Zaken. U kunt hem nog vragen stellen. Dat kan via vraaghetdeminister.nos.no Ik wil... Het is misschien wel de krachtigste zin in de Nederlandse taal...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 Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In onze rubriek Vraag het de minister is vanochtend onze gast... PvdA-minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken. Afgelopen weken heel veel in het nieuws, ook heel veel op pad. Uh, in het nieuws onder andere door een aantal diplomatieke incidenten... met Rusland en natuurlijk door het onverwachte akkoord met Iran... over het atoomprogramma van dat land. Minister Timmermans, goedemorgen... Goedemorgen mevrouw Renssen. Fijn dat u er bent. Uh, wij hadden u uh, graag in de studio gezien, maar dat is niet helemaal goed gegaan. En dat ligt, uh, heb ik begrepen, niet aan u in ieder geval. Dus uh, onze excuses daarvoor. We gaan het zo proberen en uh, ja, proberen we u alsnog een studio in te manoeuvreren. Sta voor de deur dus. Ja, dat moet precies. Lukken. Nou, laten we het hopen dat dat lukt. Um, hoe onverwachts even naar dat um, akkoord over het atoomprogramma van Iran was voor u het akkoord? Of had u daar al rekening mee gehouden dat het zou komen?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 Premier Netanyahu van Israël noemt het akkoord eh, onder leiding van de VS met zes landen een historische vergissing. Wat vindt u van die kritiek? Isoleert Israël zich daarmee niet? Ja, ik, ik vind het, ik vind het uh, geen terechte kritiek. Ik denk dat uh, als de internationale gemeenschap uh, met Iran uh, tot een gesprek komt over het ato-programma, dat dat alleen maar goed is voor de internationale veiligheid. Natuurlijk zijn we erop uit dat uiteindelijk ook dat ato-programma niet doorgaat... Uh, maar uh, als de internationale gemeenschap in staat wordt gesteld... via het internationaal atoomagentschap om inspecties uit te voeren in Iran... betekent dat al een enorme toeneming van de veiligheid. Mm -hmm. mm. Wat betekent het onder andere voor de verhouding met de Verenigde Staten... een van de ondertekenaars van het akkoord, maar ook ja, toch beschermheer van Israël? Ja, dus uh, eigenlijk uh, twee dingen. In de eerste plaats zal uh, uh, Amerika, wat er ook gebeurt... Uh, ...altijd, net zo goed als Europa, de veiligheid van de staat Israël goed in de gaten houden. Dat, daar mag Israël op rekenen en daar heeft Israël gewoon ook recht op. Maar daarnaast is het ook van historische betekenis dat een verhouding tussen Iran en de Verenigde Staten... ...die, die sinds 1979 zo lang al eigenlijk niet bestaat, of in ieder geval heel erg slecht is nu een kans krijgt om te verbeteren. Dat is goed uh, voor de stabiliteit in de regio. Dat is goed voor de wereldvrede. En ik hoop dat we dat project uh, dat project ook kunnen voortzetten. Want uh, als Iran uh, dankzij deze inspanningen zou afzien uh, van een kernwapen... dan is daarmee ook weer een, een bron van onrust in die regio weggenomen. Maar denkt u dat met dit akkoord vrede in het Midden-Oosten... moeilijker of juist, juist makkelijker wordt? Als je ook kijkt naar de kritiek die Israël heeft op het akkoord... Ja, ik denk dat het makkelijker wordt. Ik denk dat het feit dat als, als Iran zo afzien van een atoomprogramma... dat het voor andere landen die zichzelf zien als rivaal van Iran... en dat is niet in eerste plaats Israël... maar vooral Saudi-Arabië en een aantal anderen... Eh, dat daarmee de spanning afneemt. Want eh, je loopt het risico als Iran een kernwapen toekomt... dat ook andere landen in de regio dan ook een kernwapen willen. En dat is allemaal niet eh, bevorderlijk voor de stabiliteit. Dus ik denk het verbeteren van de relatie met Iran is ook een belangrijke bijdrage aan de Vrede in het Midden-Oosten... omdat je zo ook misschien met Iran afspraken kan maken... over het niet langer steunen van terroristen in Libanon op andere plekken. Ja, goed. Um, ik wil met u door naar Syrië. Mark-Robbie Visser, onze verslaggever, horen we daar al de hele ochtend over. Aanleiding is een stille tocht vandaag in Den Haag... door mensen die zich zorgen maken over de situatie daar, met name voor christenen. Hoe is het volgens u op dit moment in Syrië? Wat zijn de berichten die u krijgt? Ja, het is, het is in sommige uh, delen van Syrië is het gewoon de hel op aarde. Uh, er wordt uh, hard gevochten, er wordt, uh, niemand wordt gespaard. Uh, vrouwen, kinderen, iedereen is slachtoffer van gruwelijk uh, geweld. Uh, en dat geldt ook voor uh, christenen. Dus het is uh, op dit moment een gruwelijke burgeroorlog. En ik hoop dat uh, de aankondiging van een uh, vredesoverleg in Genève in januari kan helpen om... Uh, dit uh, gruwelijk bloedvergieten... tot een einde te brengen. Het ziet er heel somber uit. Ja, ja ik wou zeggen, want uh, gelooft u dat... een dergelijk overleg iets op zal leveren? De, de, de, de vooruitzichten nee, zijn niet best, hè? Nee, het, het, het ziet er niet goed uit. Maar ik weet aan de andere kant ook zeker... dat een militaire oplossing... Uh, niet bestaat. Uh, want ze kunnen alle twee de kampen kunnen niet van elkaar uh, winnen. Of althans niet definitief van elkaar winnen. Dus ze zullen vroeg of laat... met elkaar in gesprek uh, moeten gaan. En ik hoop... Dat die gesprekken die in Genève moeten plaatsvinden dan ook vrucht uh, gaan dragen. Maar het duurt allemaal wel vreselijk lang. En ondertussen uh, lijden de mensen in Syrië uh, verschrikkelijk. Ja, en gaan er ook Nederlandse jihadisten naartoe? In de Volkskrant vanochtend een bericht over de pop-jihad. Die veel jonge moslims aantrekt via social media. Het zou ja, hip zijn bijna. Um, maakt u zich daar zorgen over? Ja, ik maak me daar zorgen uh, over. Uh, ook omdat. Uh, als je in zo'n gruwelijke burgeroorlog uh, terechtkomt. Uh, ja, één, je loopt het risico dat niet te overleven. En twee, je loopt het risico daarvoor je leven getraumatiseerd uh, door te raken. En als je dan ook verder radicaliseert dan uh, en je komt terug naar Europa en naar Nederland, dan ben je ook weer een gevaar voor de samenleving in Europa en in Nederland. Dus er zijn allerlei redenen om je hier uh, zorgen over te maken. Wordt u regelmatig hierover bijgepraat door de inlichtingendiensten? Ja, uiteraard uh, houden we dat uh, heel goed in de gaten. En ik heb hier ook. Uh, ...veel overleg over met mijn uh, Europese collega's. Mm -hmm. Betekent dat dat u uh, weet waar deze jongeren zich bevinden? Nou, uh, we weten niet altijd waar ze zich uh, bevinden... ...op het moment dat ze in Syrië uh, zijn. Nou, we houden wel heel goed in de gaten als ze uh, terugkomen uh, uh, waar ze zijn. Uh, om te bezien of ze op dat moment niet een gevaar vormen... ...voor de Nederlandse samenleving. En zijn er al een paar waar u zich zorgen over maakt? Of laat u dat los en laat u dat over aan de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie vervolgens? Nou, u kunt erop rekenen dat we dit uh, heel goed in uh, gaten houden. Goed. Uh, we krijgen veel vragen uh, over mensenrechten binnen. Een pijler van het buitenlands beleid van Nederland. Een voorbeeld van uh, Den Gautje van Groene Amsterdammer uitgever. In Turkije zit een groot aantal journalisten opgesloten, schrijft hij. Waaronder een journaliste met een Nederlands paspoort. Waarom verbindt u de verlenging van de Patriot-missie niet aan het vrijlaten van journalisten? Is zijn vraag... Ja, maar die, die Patriot-missie is uh, een missie die ingevuld wordt door drie NAVO-landen. Uh, als antwoord op een vraag van een NAVO-bondgenoot die bedreigd bedreigt, voelt die uh, burgerbevolking, uh, bedreigd zich door mogelijke uh, Syrische raketten. Mm -hmm. Ik vind dat van een andere orde dan uh, de kwestie van uh, de journalisten. Die kwestie van de journalisten uh, stel ik iedere keer aan de kaken. Vorige week in de Kamer ook nog uitvoerig uh, over gehad. Uh, uh, die mevrouw Erdogan, waar het heel specieke, uh, specifiek over gaat... heeft zowel een Turks als een Nederlands paspoort. Nederland uh, zet zich voor haar in. Uh, uh, zij moet een eerlijk proces krijgen. Ze is nu een hoger beroep gegaan tegen een, uh, een heel zwaar vonnis. Uh -huh. Dat hoger beroep dient nog. En zij kan rekenen op, op bijstand, uh, consulaire bijstand van Nederland... Uh, gedurende uh, dat beroep. En maar u wilt in ieder geval niet zo'n en... zo NAVO-missie daarvoor gebruiken... om Turkije onder druk te zetten? Uh, nee, want... Kijk, die, die NAVO-missie, daar dienen wij ook onze, onze eigen veiligheid mee. Want moeten u zich eens voorstellen als uh, een raket vanuit Syrië uh, op een Turkse stad uh, terecht zou komen... dan zou Turkije onmiddellijk in dat conflict met Syrië in uh, worden. En dan zou de onveiligheid in die hele regio enorm toenemen. Dus het feit dat wij uh, bijdragen aan een missie die uh, kan voorkomen dat de Turken. Uh, uh, Turkije geraakt wordt door raketten vanuit Syrië... is gewoon een directe bijdrage aan onze eigen veiligheid. Goed. Dan naar een vraag uh, over uh, mensenrecht privacy van uh, Raoul Bessems. Um, u pleit internationaal voor online privacy, schrijft hij. Maar hoe verhoudt zich dat met plannen van de minister van Binnenlandse Zaken... minister Plasterk, die komt trouwens donderdag in, uh, bij ons langs... om de digitale bevoegdheden van de overheid te verruimen? Ik denk dat... Uh, uh, we altijd een balans zullen moeten vinden in uh, de samenleving... ...tussen de absolute noodzaak de privacy van onze burgers te beschermen... ...en aan de andere kant ook de veiligheid van onze burgers te garanderen. En internet, internet wordt ook gebruikt door mensen die kwaad bedoelingen hebben... ...die bedoelingen hebben om aanslagen uh, te plegen... ...die bedoelingen hebben om zware criminaliteit op de Nederlandse samenleving uh, los te laten. En de overheid moet in staat zijn, ook als er nieuwe middelen van communicatie zijn... nieuwe middelen op elektronisch vlak zijn... ook die middelen in de gaten te kunnen houden... om onze veiligheid in de gaten te houden. Want... Natuurlijk moeten we ons inzetten voor de privacy van onze burgers... maar we hebben als overheid ook een verantwoordelijkheid... om die veiligheid van diezelfde burgers te garanderen. En dan moet je dus ook de middelen kunnen inzetten... om uh, criminele activiteiten te kunnen ondervangen... als die via uh, internet en via andere nieuwe middelen uh, uh, tot stand komen. Ja, alleen is het is natuurlijk een lastige balans... als uh, die doorslaat naar het uh, wantrouwen van, van, van burgers. Hè? Heeft u het idee dat in Nederland die balans... Uh dat die schaal in balans is. Laat ik het zo maar formuleren. Ja, ik denk dat die in Nederland in balans is. Ik denk dat we wel een hele discussie hebben... met onze Amerikaanse partners... hoe dat in de Verenigde Staten zich heeft ontwikkeld... na de aanslagen van 11 september. Is daar de, de balans daar... wat u betreft doorgeslagen? Ja, ik denk dat de Amerikanen zelf ook wel tot de conclusie zijn gekomen... dat de balans daar is doorgeslagen. Dat men weer moet zoeken naar een manier waarop... Uh, niet alleen de veiligheid, maar ook de privacy van burgers uh, gegarandeerd. Maar in welk opzicht vindt u dan, meneer Timmermans... dat daar de balans is doorgeslagen? In nou, ik vind, ik vind als uh, je de berichten leest over... Uh, afluisteren uh, en de wijze waarop dat is, uh, is uh, ingevoerd, de schaal waarop dat is ingevoerd, kan je vragen stellen of dat allemaal wel in dienst was van uh, de strijd tegen terrorisme en het bevorderen van de veiligheid. U stelt die vraag uh, en beantwoordt hem tegelijkertijd. Eigenlijk vindt u ja, dat, kijk, dat, ik, ze dat... Denk, ik denk, ik denk dat men dat men van uh, niet to know naar nice to know is gegaan en dat is. Niet de bedoeling. Uh, zo kan je niet uh, de privacy van burgers voldoende garanderen. Zijn de Amerikanen daarop aan te spreken? Heeft u dat al geprobeerd? Heeft u contact Zeker. met ze kunnen hebben daarover? Zeker. Ik heb dat zelf ook aangekaart toen ik in Washington was... en met mijn uh, Amerikaanse collega Kerry uh, besproken. Inmiddels is daar ook overleg over tussen de Europese Unie... En wat zei hij uh, toen Nederland... toen u dat aan, uh, aanroerde? Toen zei hij ook dat er een nieuwe balans gezocht moest worden in de Verenigde Staten... En dat in het verleden uh, onbegrijpelijke redenen die te maken hadden met een land dat zich wilde uh, beschermen tegen uh, terroristische aanvallen, men erg ver is gegaan uh, daarin. Dus uh, de erkenning dat er een nieuwe balans gezocht moet worden, die, die leeft ook bij de Amerikaanse regering. En dan eventjes naar uh, Afghanistan. Want u heeft uh, in Nieuwsuur veel uitgesproken... tegen de mogelijkheid dat steniging wordt ingevoerd als straf voor overspel. Um, en u heeft gedreigd om um, ja, eventuele hulp in te trekken. Hè? In ieder geval zet Afghanistan de relatie met Nederland op het spel. Uh, waarom bent u hier zo geschokt door? Wat, wat maakt dat u hier tegenageert? Dan nou weet u, een van onze uh, speerpunten, mensenrechtenbeleid, is uh, het versterken en beschermen van de positie van vrouwen wereldwijd. Uh, gisteren was de dag uh, tegen geweld tegen vrouwen. Uh, de helft van onze wereldbevolking is nog steeds niet gevrijwaard van geweld. Omdat men zich niet wenst te gedragen, omdat men niet ondergeschikt wenst te zijn, omdat men niet. Uh, uh, ...vrijheid uh, mag hebben. Ik kan daar verschrikkelijk boos over worden. En als ik dan hoor dat uh, een land... ...waar we proberen een ontwikkeling uh, te stimuleren... ...zou overwegen... ...weer steniging in te voeren... ja, ...dan, dan uh, vind ik dat we daar... ...heel duidelijk stelling tegen moeten nemen. Iedere invloed die ik nu nog kan hebben om te voorkomen dat dit gebeurt, die wil ik gebruiken. En ik wil dus ook een duidelijk signaal afgeven. Als Afghanistan serieus zou overwegen deze barbaarse methode weer in te voeren... dan zal dat gevolgen hebben voor de relatie met Nederland. Heeft u het gevoel dat uh, het Nederlandse werk in Afghanistan daarmee... stel dat dat ingevoerd zou worden voor niets is geweest? Het werk bijvoorbeeld in Nooruzkan? Nou, Het werk is niet voor niets geweest, want uh, er zijn op dit moment uh, geen... Uh, plekken meer in Afghanistan, geen vrijplaatsen meer in Afghanistan... waar terroristen worden opgeleid... die vervolgens in Europa of in Amerika... gruwelijke aanslagen uh, gaan plegen. Dus in die zin is het werk uh, geslaagd. Nee, maar het werk uh, wordt er in Afghanistan zelf natuurlijk niet prettiger op. Kan ik mij zo voorstellen. Uh, het leven. Dat is waar. Uh, uh, uh, tegelijkertijd zie je ook dat er uh, uh, duidelijke signalen zijn... dat er een begin is van de opbouw uh, van een uh, civiele samenleving... waarbij de politie uh, zijn werk doet, waarbij mensen wat... Veiliger kunnen leven, maar het is nog allemaal ontzettend broos. En het zal nog heel erg lang duren voordat dat echt stevig gevestigd is in Afghanistan. Maar ik vind tegelijkertijd, als een risico bestaat van zo'n ernstige terugval dat steniging weer zou worden ingevoerd, dan moeten we een duidelijk signaal afgeven dat dat voor ons onaanvaardbaar is. Nou, nog een laatste vraag over mensenrechten. Daarna zijn we natuurlijk ook in Rusland aangekomen. Uh, predikante Joka van der Velde mailde die onlangs nog zei... dat homo's in Rusland hier asiel kunnen vragen als ze worden vervolgd. Maar vervolgens, uh, van der Velden, uh, worden vele homoseksuele asielzoekers... uit bijvoorbeeld Afrikaanse landen door de IND afgewezen en teruggestuurd. Um, ja, ze vindt dat onterecht. Wat vindt u daarvan? Als uh, uh, mensen, waar ook de wereld, uh, uh, uh, het risico lopen uh, tot... Ernstige vervolging eh, tot en met de doodstraf eh, voor eh, homoseksualiteit, dan krijgen ze in Nederland eh, asiel. Dat heeft niks te maken met eh, uit welk land ze komen, dat geldt wereldwijd, dat is onderdeel van ons eh, asielbeleid. Eh, eh, dus ik hoop niet eh, dat er eh, voorbeelden zijn eh, van eh, mensen die eh, levensgevaar lopen vanwege hun geaardheid en vervolgens niet voor asiel in Europa en in Nederland terecht zouden kunnen. Ons beleid is op dit punt, uh, uh, denk ik, duidelijk. En ik hoop ook dat dat in de praktijk uh, altijd zo wordt uh, toegepast. En als mevrouw uh, voorbeelden heeft van het tegendeel, hoor ik dat graag. En dan wil mm -hmm. ik daar graag naar kijken. Goed. Ja, Als we het dan toch over Rusland hebben, bent u al een beetje bekomen... met uh, de troebelere relaties met het land? Is het inmiddels, is het inmiddels wat rustiger geworden? Uh, nou ja, dat heeft u gemerkt. Hè? Het is ook minder in het nieuws. En ik ben, uh... Nou, we wil niet altijd zeggen dat het voorbij is, hè? Nee, nee, we zijn er ook nog niet hoor. Dat, uh, zeker. We zijn ook nog uh, druk in overleg met Rusland om uh, uh, ook de laatste discussies uh, achter ons uh, te kunnen laten. En... We hebben natuurlijk de kwestie Greenpeace... nog niet helemaal tot een goed einde gebracht. Nee, Nederlandse activisten dus... zitten nog steeds in Rusland. Ze zijn weliswaar op borg tot vrij... maar mogen het land nog niet verlaten. Toe... Nog niet. Hoe ver bent nog u daar niet. nu in? Nou, daar zijn we ook over in overleg met Rusland. Ik ben heel erg blij met de uitspraak... van het Zeerecht Tribunaal in Hamburg... die toch Nederland in het gelijk stelt. Ik hoop ook dat Rusland daar positief op zal reageren. Men zegt aan de ene kant... Uh, het gezag uh, niet uh, te erkennen, maar aan de andere kant uh, wel de uitspraak te bestuderen. Dus ik ben benieuwd uh, wat eruit komt. En ik mm. ben ook enigszins bemoedigd uh, door uh, de uitspraken van uh, president Poetin over de uh, activisten. Dus ik hoop dat we dit uh, snel tot een definitieve oplossing kunnen brengen. Al ja, met al, als u nou terugkijkt uh, op al het gedoe, waar is het nou misgegaan tussen Nederland en Rusland? Als u dat zou moeten samenvatten? Ja, ik denk dat het vooral gaat om, uh, om incidenten uh, die kunnen uh, gebeuren. Het zijn wel heel uh, veel incidenten dan achter elkaar, hè? Het heeft elkaar ook ja, een beetje dat... aangestoken, leek het. Nou, nee, maar dat, dat heb je wel eens. Uh, dat heeft Rusland uh, soms ook met andere landen. Dat gebeurt uh, af en toe... Maar het lag aan uh, dat... Rusland, begrijp ik. Wat zegt u? Het lag aan Rusland, begrijp ik. Nou ja, u weet dat er één incident is geweest... waarbij uh, uh, de Nederlandse politie uh, uh, uh, ten onrechte... Een diplomaat uh, heeft uh, opgepakt en, en heeft uh, vastgehouden. Uh, uh, ik had begrip voor uh, de, de inzet van de politie en de redenen waarom ze uh, meenden op dat moment uh, iets moesten doen. Mm -hmm. uh, had ik begrip voor, politie heeft vanuit de professionaliteit toen gehandeld, maar het was niet in lijn met uh, de internationale regels en daar heeft Rusland toen enorm aanstoot aan genomen. En verder is natuurlijk de kwestie Greenpeace niet een kwestie die door Nederland is veroorzaakt. Dat is iets dat heeft Greenpeace veroorzaakt en daar heeft Rusland op gereageerd. En daar heeft Nederland een verantwoordelijkheid te dragen als vlaggenstaat. En die hebben we geprobeerd zo goed mogelijk in te vullen. Omdat we wilden zorgen dat de mensen zo snel mogelijk zouden vrijkomen. Ja, en u hoopt dat er gauw een punt achter gezet kan worden en nu weer door één deur kan staan. Ja. Goed. Ja. Minister Frans Timmermans, fijn dat u bij ons in de uitzending wilde zijn. Excuses nogmaals voor uh, de studio die niet beschikbaar was. Maar het was uh, prettig om u even in de uitzending te hebben op Goed. deze manier. Dank u wel mevrouw Genssen, dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Joris Dubinetski, goedemorgen. Goedemorgen. In de Vlaamse talkshow Rijers Laat was gisteravond Guy Verhofstadt de gast. Oud-premier van België en fractievoorzitter van de Liberalen in het Europees Parlement. En hij had een nieuwtje wat betreft zijn interesse voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Ik zal mijn kandidatuur wellicht de volgende week indienen. De Europese verkiezingen zijn in mei volgend jaar. Voor het eerst wordt de voorzitter van de Europese Commissie dan gekozen in plaats van benoemd. Nou, kijk eens aan. Een op de vijf Duitse soldaten heeft psychische problemen op het moment dat hij op een buitenlandse missie gaat. Dat meldt de zuid duitse Zeitung. Maar er zijn er maar weinig die op zoek gaan naar hulp. Omdat de soldaten bang zijn dat ze vervolgens gestigmatiseerd worden... of dat ze geen carrière meer kunnen maken. Het blijkt allemaal uit een onderzoek in opdracht van de Bondsdag. Politici eisen maatregelen om ervoor te zorgen... dat er in de toekomst psychisch gezonde soldaten op missie gaan. Moet Schotland onafhankelijk worden of niet? Op 18 september mogen de Schotten daar in een referendum over stemmen. Maar vandaag wordt een blauwdruk gepresenteerd waarin staat hoe Schotland denkt uh, dat te gaan doen, een zelfstandig land zijn. De BBC legt alvast kort uit wat het in de kern waar het om gaat. The question being asked is should Scotland be an independent country? The voting options are straightforward: yes or no. Independence would on the 24th of March 2016. Ja, een machtige di uh, diagramma daarbij. Een uitleg. Ja of nee stemmen op 18 september. En als de schotten voor onafhankelijkheid stemmen, worden ze zelfstandig in 2016. Eerst deelt Sinterklaas natuurlijk nog wat cadeautjes uit. Maar wie zich via Google alvast verdiept in de kerstcadeaus, moet even goed opletten. Dat schrijft de Financial Times. Want Google toont jou eerst de dure varianten van die mooie zonnebril of die nieuwe jurk. Lara, en daarna pas de goedkopere. Nee, dat vind jij wel met mij passen. Een mooie nieuwe jurk. Dat komt door de advertentiestructuur van Google. Adverteerders die Google. Het meeste betalen staan bovenaan bij de zoekopties. Je moet even naar beneden scrollen als je wat minder te besteden heeft. Voor de consumenten kan dat bij de aanschaf van kerstgeschenken... wel 20 schelen. Dan nog ophef in het Arnhemse Sonsbeekpark. Er zijn koeien losgebroken. Mm. Lopen daar rond. Op Twitter gaan foto's rond. Of ze inmiddels weer terug zijn in hun wij is niet bekend. Ik hoop dat de eigenaar een groot plastic zakje bij zich heeft. Voor de vlaarje ja. Het ja. past niet in zo'n kleintje, hè? <laughs> Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. En daar prachtig zit. Wat een goal. Jongen, jongen, jongen. Ajax, Barcelona. Indraaiende bal met de tweede paal. Mooi dan Gaat iedereen. Ja. Zit erin. De Champions League. Vanavond in Langste Lijn om half negen. Radio 1.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 Waar een wil is, cent. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen. Wilt u meer traffic naar uw winkel of webshop? Waar een wil is cent.